ANWB-verkeersinformatie ah, met nog 10 files. Meeste daarvan lossen snel op. Maar op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... staat nog 10 kilometer tussen het knooppunt Burgenveen... en Zoete Wouden rijndijk De ook is dicht door een ongeluk. Andere kant op naar Amsterdam... staat tussen Leidsendam en Hoogmade 11 kilometer. Dat is de kijkersfile. Verder in de richting van Amsterdam op de A4... tussen Schiphol en het knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer. Dat komt weer door file op de Ringweg van Amsterdam... Op de A10 West is namelijk eerder vanochtend een ongeluk gebeurd... in de richting van Zaanstad. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Maar tussen Amstel Business Park en het Knopende de Nieuwe Meer... staat nog 6 kilometer. Emirates First of Business Class begint bij uw voordeur... waar u wordt opgehaald door uw privéchauffeur. Aan boord gaat de luxe door... met ons prijswinnend in-flight entertainment systeem en bekroonde menu's.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 Nu 50% korting op zakelijk mobiel internetten en bellen voor maar 13,60 per maand XBTW. Met de gratis BlackBerry Torch 9860. Alleen verkrijgbaar bij KPN? bel 0800 0105. Ook voor de voorwaarden. Wereldwijd werken wij met mannenmacht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. That's the speed of yellow. DHL Express, excellence simply delivered. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. En Kokkelman. Brandbrief van de provincies. Jongeren worden de dupe van onduidelijkheid over de toekomst van de jeugdzorg. Koperdieven zijn nu ook actief op de Noordzee. Onderzoek doen is een vak en dus is er geen ruimte voor domme vragen. IKEA. Ga je 2000 mensen interviewen of ze, of ze winkelen leuk vinden? Nou, dan, kan, dan vinden ze winkelen ongetwijfeld heel erg leuk. Maar dat zegt niks over de bevolking. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 6 over 10. Dit is het vervolg van Cairo. Goedemorgen Nederland. Jongeren die professionele hulp nodig hebben... dreigen de dupe te worden van onduidelijkheid over de toekomst van de jeugdzorg. Daarvoor waarschuwen de provincies in een brandbrief... aan staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid. Mark Witteman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent bestuurder bij het interprovinciaal overleg en opstellen van de brief. Waarom die brief aan de staatssecretaris precies? Omdat we ons zorgen maken. Dit kabinet heeft het voornemen in het regeerrekord om de jeugdzorg te gaan hervormen... om over te dragen van provincie naar gemeente... En uh, daar hebben ze ook een, een tijdsplanning voor hun hoofd. En we zitten al heel lang te wachten op een brief van de staatssecretaris... waarin zij aangeeft op welke manier dat precies zou moeten gaan gebeuren. Met andere woorden, u moet iets doen waarvan u nog niet weet wat? Precies, maar waarvan we wel weten wanneer het ongeveer klaar moet zijn. En daar zit precies het probleem. En wanneer wachten, moet het klaar zijn? Uh, we, we, de de, de, de ver, veranderingen in de jeugdzorg zouden al uh, in de loop van volgend jaar moeten gaan beginnen... en in 2016 helemaal afgerond moeten zijn. En hoe lang duurt het om dat in gang te zetten en het voor elkaar te boksen? Ja, dat dat dat weten we nog niet precies. Wat er voor nodig is, is bijvoorbeeld een nieuwe wet op de jeugdzorg. En die wet die moet ook nog door de eerste en tweede kamer worden goedgekeurd. Dat kost gegeven. een jaar of twee? Ja, dat kost veel tijd. En wij willen natuurlijk als die wet klaar is ook zorgen dat het vervolgens de taken goed overgedragen kunnen worden. Ja. Maar we zitten nog steeds te wachten zeg maar, op de uitgangspunten die ja. daarbij uh, gehanteerd moeten maar worden. Maar goed, ze zitten al een jaar in het zadel. Uh, u zegt net zelf ja. een wet kost uh, twee jaar. Uh, u moet ja. voor medio volgend jaar al beginnen. Met andere woorden, u moet beginnen aan iets waarvan de, uh, waarvan de wet dan nog niet eens is, is, is uh, opgesteld. En daardoor zie je dat gemeenten op het ogenblik uh, allemaal dingen ook aan het bedenken zijn, want ze zijn zich wel degelijk voor bereiden, Maar iedereen doet dat ook weer op een andere manier, omdat gewoon die duidelijkheid ontbreekt uh, die we daarbij nodig hebben. En uh, ja. daar maken we ons zorgen om, want het gaat om jeugdzorg, ja. het gaat om uh, kwetsbare kinderen en uh, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. En wat zijn de gevolgen voor die kinderen? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk niet helemaal duidelijk, maar om één voorbeeld uh, te noemen. Hè, op het ogenblik uh, werken er bij de bureaus jeugdzorg zo'n 4000 mensen in Nederland. Die houden zich dag in dag uit bezig met het belang en de veiligheid van die kinderen. Maar deze 4000 mensen weten niet waar ze over vier jaar aan het werk zijn. Omdat helemaal niet duidelijk is hoe bijvoorbeeld de rol van die bureaus jeugdzorg uh, uitkomt te zien. Ja. En uh, ja, mensen die onzeker zijn over hun toekomst, die hebben daar last van. Die merken dat in hun werk. En vooral omdat het hier gaat om die omgang met die kinderen en uh, vaak hele ingewikkelde situaties, ja. is dat uh, lastig en kan dat leiden ja, tot, tot minder goede dienstverlening aan deze de, Dus het gaat uiteindelijk om de continuïteit van de behandeling, zal ik maar zeggen. Ja, bijvoorbeeld. Die staat de de op kwaliteit van die behandeling. Ja. ja, goed. Die staatssecretaris heeft nogal het een en ander aan de hoofd. Ook over het persoonsgebonden ja. budget, zal ik maar zeggen. Ja. Um, uh, zij zegt in een reactie, want we hebben haar om een reactie gevraagd. De staatssecretaris heeft de brief pas gisterochtend ontvangen. Dus kan daar nog niet inhoudelijk op ingaan. Al dus een woordvoerder, wel gaf de woordvoerder aan... dat de staatssecretaris uh, en de staatssecretaris van Veiligheid, Fred Teven... met een paar weken een brief naar de Kamer zullen sturen... met daarin een plan van aanpak. Ja, ja nou ja, de, wij hebben de brief geloof ik een maand geleden gestuurd. Dus de post heeft er blijkbaar erg lang over gedaan. Uh, het plan van aanpak, uh, dat, dat, dat nemen uh, Ik bedoel, dat hoor ik dat die komt. Daar zijn we natuurlijk ook blij mee. Maar we hopen wel dat die kwaliteit heeft. We moeten ook constateren dat die uh, brief ook wel bijna een jaar te laat is inmiddels. Ja. Goed. Uh, en dus nu? Hoe lossen we dit op? Nou, kijk, die brandbrief waarin we sturen, sturen we niet alleen om te zeggen van het, uh, het gaat niet goed. We schrijven in diezelfde brief ook dat de provincie en gemeente samen aan de slag willen om de staatssecretaris te helpen dat traject toch tot een goed einde te brengen. U zegt, maar dat u zit op uw snel... handen, we doen het zelf wel. Nee, dan, ik bedoel, dat, dat willen we samen doen en dat kunnen we ook samen doen. Ja. Maar dan moeten we ook wel snel aan de slag kunnen met elkaar. Dus wij vragen ook vooral in die brief aan de staatssecretaris om overleg, eh, provincie en gemeente samen aan tafel eh, te vragen. Om zo snel mogelijk te beginnen met een goed plan voor, eh, voor de jeugdzorg in Nederland. Goed, boodschap is duidelijk. Mark Witterman, bestuurder bij het interprovinciaal overleg en opstellen van de brief, de brandbrief dus, aan de staatssecretaris van Volksgezondheid. over de onduidelijkheden over de jeugdzorg. Ik dank u wel. Markt, mens, gedrag.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 Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt van mensen cijfers en statistieken. Ik zeg wel eens, we zijn het geheugen voor Nederland. De onderzoekers van het marktbureau TNS Nipo maken van mensen meetbare objecten... waaraan je producten kunt slijten. Dat zijn groepen die jij wil beïnvloeden, groepen waar je meer van wil weten. En het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoekt... Naam van de regering. Hoe het met de Nederlandse bevolking gaat op verschillende terreinen, wat het effect is van beleidsmaatregelen. Hoe het gaat met minderheden. Er zijn net studies verschenen over Chinezen en Polen in Nederland. Over de kosten van de gezondheidszorg. Over er komt binnenkort een grote studie over um, uh, het onderwijsstelsel in Nederland. Over veiligheid in buurten. Eigen, eigenlijk alles wat op sociaal en cultureel terrein belangrijk kan zijn om beleid op te maken, dat proberen wij uit te zoeken.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 In ons onderzoek nu zo constant was dus altijd een kwart van de mensen die zeggen dat het de verkeerde kant op gaat. Vinden we het heel opmerkelijk dat nu een derde vindt dat het de goede kant op gaat. Ja. We proberen dat natuurlijk wel te verklaren. We vragen mensen dan nou, waarom vinden jullie dat de goede of de verkeerde kant op gaat. En de mensen die vinden dat de goede kant op gaan, die zeggen vaker dat dat door de regering komt. Aldus onderzoeker Josje Den Ridder van dat Sociaal Cultureel Planbureau. Haar onderzoek voldoet aan alle maatstaven van goed onderzoek. Mede dankzij de vrouw die u al eerder hoorde, Ineke Stoop.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 leverancier van grondstoffen. Wij, uh, wij praten met CBS om te kijken welke gegevens we kunnen krijgen. En we geven ook veel opdrachten voor onderzoek. Nou, laat ik eens dus beginnen bij, bij goed onderzoek. Um, ik denk bij goed onderzoek dat één ding dat heel belangrijk is... Dat je, en dat klinkt heel simpel, maar dat je weet hoe de gegevens verzameld zijn. Want als iemand gewoon vertelt, oké, okay, 63% van de bevolking doet dit... maar ik kan niet vertellen hoe, dit, hoe ik daartoe gekomen ben... Dan, dan kan je niet beoordelen of het goed onderzoek is. Dus dan is het niet goed onderzoek loopt regelmatig wel tegen onderzoekjes aan waarvan u denkt: van mijn hemel, hoe is het in godsnaam mogelijk dat deze onderzoekjes aan mensen zijn voorgelegd? Uh, Geef dus voorbeelden van, van idiote uh, vragen die, die gesteld worden in zo'n onderzoek. Wilt u dat de Nederlandse bevolking aan, ik geloof aan ontwikkelingshulp, uh, uh, meer, minder of evenveel geld uitgeeft? En het antwoord was ja, nee. Ikea. Ga je 2000 mensen interviewen of ze, of ze winkelen leuk vinden? Nou, dan vinden ze winkelen ongetwijfeld heel erg leuk. En die zeggen, nou, 2000 mensen in mijn onderzoek... en je had evenveel mannen en vrouwen en jongens en meisjes en ouderen en weet ik wat. Die vinden winkelen leuk, maar dat zegt niks over de bevolking. En als je in een voetbalstadion aan 50.000 mensen vraagt of ze van voetballen houden... zeggen ze waarschijnlijk ook allemaal ja. Behalve als hun ploeg misschien achter staat, dan niet. In Nederland hebben we behoefte aan uh, meer regels en sterkere leiders. Dan moet je antwoorden als je vindt dat we wel meer regels moeten hebben... maar geen sterkere leiders. Soms kan je niet eens zeggen, ik weet het niet. Dan moet je al die antwoorden geven. En als je een goede bij bent, doe je dat. Maar als je niet weet, dan produceer je dus eigenlijk ook alleen maar rommel. U werkt hard aan de kwaliteit van het onderzoek. Uh, verbeteren van de methoden en technieken die vooraf gaan. Aan nou ja, de conclusies die je dan kunt trekken uit onderzoek.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 En dan dat je echt hoort dat iemand dat, dat, zoals het nu lijkt... dat gewoon bij elkaar verzonnen heeft. Dat, uh, dat, dat, dat, dat hoort niet in de wetenschap. Dat, dat, dat, dat schendt ieders vertrouwen in de wetenschap. Dat is, uh, als het als zo is als het gegaan is, dan is dat echt... als ik denk dat het gegaan is, is het heel erg kwalijk. Je zegt ook iets over de controle op dat soort onderzoek blijkbaar. Dat dat misschien toch minder goed geregeld is... dan wij tot nu toe hebben gedacht. Ja, blijkbaar als, als, men, als, als niet bekend was hoe het verzameld was en nu komt het pas uit. Ik bedoel, wij, wij, hier, wij proberen bij ieder alles wat wij publiceren in al onze publicaties... dan is er een bijlage op internet waar je zoveel als wij kan weten... precies wordt uitgelegd hoe die gegevens worden verzameld. Morgen praten we verder over slecht onderzoek en dubieuze onderzoekers. Dat doen we met een man die zijn brood ermee verdient. Wetenschapsjournalist Hans van Manen. Ik vind, ik, vind, ik vind het wel zorgelijk dat ik zo makkelijk elke week... een, een rubriek kan vullen met onzinonderzoek. Dat is morgen. en Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedemorgennederland.nl Straks koperdieven roven zeemansgraven op de Noordzee leeg. Eerst nu toch een tumeur van Henk Spaan. Jarenlang heb ik gedacht dat Aleid Wolfsen een vrouw was. Welke man heet er nu Aleid? Je hebt Aleid Truijens, uitstekende columniste van de Volkskrant. Ik ken Aleid van Holland, die in 1258 de voogdes van Floris V werd. Zij was ook een soort burgemeester van het gat Schiedam dat ze stadsrechten verleende. Later zouden die rechten misbruikt worden door Wilma Verver. Een burgemeester die net als Aleid Wolfse onderdanen terroriseerde en eigenbelang liet prevaleren boven dat van de burgers. Aleid van Holland bouwde in Schiedam een kasteel, een kerk en een ziekenhuis. Zij was een vrouw met ballen. Dit in tegenstelling tot die homo die zich burgemeester van Utrecht noemt. Oh, oh nee. Die anti-homo van Utrecht bedoel ik. Aleid Wolfse heeft in april 2009 de hele oplage van een krant laten vernietigen, omdat er iets in stond dat hem niet beviel. Gek genoeg heeft hem daartoe niet zijn baan gekost, nog heeft de PvdA hem geroeid als lid. De mensen zijn bang voor Aleid Wolfse. Je moet in Utrecht heel erg uitkijken met wat je zegt. Aleid Wolfse heeft overal zijn mannetjes zitten. Over verdwijningen in Utrecht is nog niets bekend, maar er wordt van alles gefluisterd. Nou ja, er zijn natuurlijk wel verdwijningen. Homo's verdwijnen met bosjes uit Utrecht, omdat Aleit Wolfsen ze laat wegpesten. Burgemeester in oorlogstijd noemden ze die types vroeger. Ze stonden niet bekend om hun karakter. Er loopt nu een petitie om Wolfsen te laten verdwijnen, de homo's achterna. Ik heb gehoord dat de mannen van de gemeente Reiniging al klaarstaan. Ze wachten op de order. Vuilnisman, kan deze zak ook mee? <hijen> Henk Spaan, morgen de ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Let me see you dance weer. Het is uh, zeven minuten voor half elf. Dames en heren, koper en bronsdieven hebben hun werkterrein uitgebreid naar de Noordzee. Bijzonder erfgoed en zeemansgraven worden door daarbij niet gespaard. Ontdekte Ben Stevenhagen van Duik de Noordzee schoon. Meneer Stevenhagen, goedemorgen. Goedemorgen. Afgelopen zaterdag werd in Scheveningen een boot vol wrakrovers uh, en metaal aangehouden. Had u daar iets mee te maken? Ja. Wij zijn al heel lang bezig met een project Duit Noordzee schoon... Ja. ...op de vlakken te beschermen die op de Noordzee liggen. Ja. En die brakken, dat zijn hele belangrijke oases geworden. Dus in de woestijn, ja, daar heb je een oase. Het zit vol met leven. Het zijn fantastische plaatsen om te duiken. Bovendien is die dus ook nog een keer cultureel erfgoed. Dus het is gewoon ja, een stukje geschiedenis waar je in duikt. Ja. En Wij onderzoeken dat, wat er allemaal gebeurt. En waarom die brakken er liggen, wat er met die... Hè? De geschiedenis van die brakken, hoe is het allemaal zo gekomen... Ja, een, hele, een heel bijzonder verhaal. Ook een hele bijzondere plaats om te duiken. Ja, en hoe kwam u dan die koper koperdief op het spoor? Nou ja, we weten al een tijdje dat er mensen actief zijn. En die hebben daar zelfs een eigen schip voor gekocht. En er zijn eigenlijk een drietal die zich daarmee bezighouden. Er er eentje vanaf Terschelling, die zich daarmee bezighoudt. De ander vanuit Stellendam. En nu hebben we er tegenwoordig er eentje bij vanuit Scheveningen. Nou goed, die zagen wij weer uitvaren. Ik moet een keer stoppen. Dus ja, iedereen is daarmee bezig. Hè. Ook in, in, in Nederland hebben we een aantal organisaties van cultureel erfgoed die daarover gaan. Uh, een, een reisdienst. Maar ze kunnen niks doen. We hebben te weinig handvaten zeg maar, om ze aan te pakken. Omdat ja. het bij wet niet voldoende beschermd is. En dat nee. is gewoon het grote probleem. Ja. Goed, daar komen we zo nog over te spreken. Eerst nog eens even wat ze nou precies uit het water halen daar. Want, eh, wat, hoe vind je koper op de zeebodem? Het zijn hele mooie oude oorlogsschepen en vroeger waren dat stoom, stoomschepen dus met kolen kolen gestoopt. Ja. Grote ketels, alles wat er in de machinekamers was, was allemaal van brons en van koper. het moest natuurlijk heel lang meegaan. En dat was voldoende van die uh, ja, grondstof te krijgen, zeg maar. Dat was toen hij niet zo duur als het tegenwoordig is. Dus alles werd opgebouwd van koper en brons in de machinekamers. Ja, die brakken liggen er inmiddels 97 jaar. Ja. Ja, er zijn uh, trouwens 1459 uh, doden bijgevallen. Het dus zijn dus eigenlijk is... gewoon oorlogsgraven, want het gaat het om drie Engelse er, ja, kruisers, ja, hè? He? Sorry? Het gaat om drie Engelse kruisers, die dus ja. met man en muis zijn vergaan, zoals dat dan ja. heet. Uh, en, uh, en u zegt net, er liggen 1459 bemanningsleden daar uh, op de nou, bodem. ja, ze liggen niet allemaal in de, in de schepen. Er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen zijn verdronken, die zijn er wel uitgekomen, maar honderden liggen er nog per schip, die, ja, die konden daar niet uitkomen. Het zijn schepen van 130 meter lang, 21 meter breed. Ze zijn door een Duitse U-boot aangevallen. En in anderhalf uur tijd is dat gebeurd. Het zijn de grootste verliezen die de Engelsen ooit hebben geleden in een oorlog. In anderhalf uur. En het is ook de grootste zeeramp in de Noordzee. Dus dat is toch een stukje geschiedenis. Ja. Nou, die dingen die liggen daar al 97 jaar. Over drie jaar worden ze herdacht. We zijn ermee bezig met het maken van een documentaire over die kruisen, wat er allemaal gebeurd is, hoe dat gebeurd is... een stukje geschiedenis. Ook om mensen bewust te maken hier in Nederland... van, jongens, kijk, ook dat is er allemaal gebeurd... in die Noordzee. En we laten gelijk zien met die brakken, met die beelden... Dat dan, hoe mooi die Noordzee is, hoeveel vissen er zitten, die begroeiing. Het zijn eigenlijk prachtige hissen geworden. Ja. Maar goed, dan nou heb je dus een paar van die halve garen... die een paar boten hebben gekocht en dat koper uit het water willen halen. Is het eigenlijk ja. illegaal wat ze doen? Mag het niet van de wet? Nou, kijk, dat is een in de wetgeving. Er staat niet heel duidelijk in dat het niet mag, maar er staat helemaal niet in dat het wel mag. Dus er moet niet zo zijn in het land dat als er niet staat dat iets niet mag, dat je het dan maar gaat doen. Er bestaan ook nog iets als fatsoensnormen natuurlijk. He, als ik een, een, een grafmonument tegenkom op land wat niet als zo daar staat aangemeld, ik zie heel duidelijk dat het een graf is, ik weet dat er mensen begraven liggen, dan ga ik niet die stenen eraf halen en die stenen verkopen voor eigen gewin. Ja. Nou, en dat is wat er gebeurt. Ja, maar goed, er zijn tegelijkertijd natuurlijk wel vaker duikteams... die op zoek gaan naar scheepsvrakken... in de hoop dat ze daar bijvoorbeeld heel veel edelmetaal uit dat vrak kunnen halen... en voor heel veel geld kunnen verkopen. Dat, dat is toch een uh, ja, gangbare dat, praktijk? Ja, dan gaat het dus meestal over vrachtschepen. Kijk, een vrachtschip wat op weg was van Amerika in de oorlog... naar Engeland met goederen of naar Duitsland toe. En niet vanuit Amerika, maar vanuit andere landen. En dat, maar er dus werden heel veel onderschept door... de. Duitse U-boten of de Engelse onderzeeërs. Ja. Nou, die schepen werden gezonken. Die liggen nog op de zeeboot. Nou, prima natuurlijk als zo'n zo club... daar de metalen uithaalt als lood... als koper, als nikkel. En dat zijn zelfs. Hè, nikkel is bijvoorbeeld de sterk vervuilende stof. Lood is een sterk vervuilende stof. Prima als ze dat soort dingen doen. Maar ze moeten niet op wrak gaan duiken hier vlak onder de kust... waar heel veel sportduikers op zitten... waar sportvissers op zitten... die een hele belangrijke kraamkamer zijn... voor het dierlijk leven. Want hoe dieper een wrak ligt... Hoe minder dierlijk leven je tegenkomt, juist de opdiepere wrakken zitten helemaal vol met leven. Daar is licht voor nodig, ja. daar is veel zuurstof voor nodig. Ja. Nou, naarmate je dieper gaat, neemt dat af. Goed. Dus die wrakken die bijvoorbeeld 50 meter diepte liggen, ja. is het prima dat ze daar mee bezig zijn. Maar niet hier onder de kust. En nee. dit zijn nogmaals: het zijn graven. Of ja. het nou een officieel graf is of een, een, een, een niet-officieel. Graf mag niet, dat lijkt me duidelijk. En nog één korte ja. vraag tot slot. Wat is er eigenlijk met die figuren geweest die in Scheveningen zijn aangehouden? Nou, niets. Er is proces-verbaal van, van opgemaakt. En de kustwacht kan er helaas niets mee doen. Nee. De kustwacht zegt, geef ons een handvat. En wij spelen er onmiddellijk bovenop. Zij ja. willen dit ook stoppen. Ja. Iedereen die dit hoort, de, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed... die wil dit onmiddellijk stoppen. Ja. Rijkswaterstaat zegt, dit moet stoppen. De douane zegt, dit moet stoppen lijkt me een uh, leuke opdracht voor minister Schultz van Hagen, want die gaat er volgens mij ja, over. Ja, dus die gaat er nu druk, want hij ja. wordt bestookt met mailtjes. Het staat in alle kranten, we komen er mee op het nieuws. Dus hij moet nu wel iets gaan doen om die wetgeving aan te passen. Ja, het is een zij. Hartelijk dank, uh, Ben Steven zi, Hagen zi, van, zi, duik, van Duik de Noordzee ja, gewoon. Hartelijk dank, bijna half elf dames en heren. En van deze uitzending, meer informatie vindt u op kro.nl. En wij gaan schakelen met de bus van Prem. Waar ben je vandaag? Goedemorgen Sven, ben je er eindelijk weer naar je. Was je weer op vakantie of was je dan voor het werk weg? Ik was voor Brandpunt in Parijs en voor oog en oog in Brussel. Ik wil je mijn uh, urenkaart laten zien op Prem, als Kijk, je dat kan. Ja, Ja, daar zal ik alles. Nee, omdat ik je miste. Ik was gisteren heel verzumd. En toen was je er niet. Je bent er nooit als ik heel verzumd ben. Maar goed, <lacht> luisteraars, de bedoeling is niet dat ik onvriendelijk moet zijn tegen Sven. Het is een hele aardige man die er alleen niet is als ik heel verzumd ben. Maar uh, we gaan het straks hebben over de monopoliepositie van het Pieter Baancentrum. Luisteraars, in deze tijd van marktwerking in de zorg is er op één plek geen marktwerking. En dan gaat het om het Pieter Baancentrum, die als enige in Nederland kan zeggen of mensen de verminder toereikenschapbaarheid zijn of naar tbs moeten gaan en ik praat met onze favoriete psychologe professor corine de Ruiter. de luisteraars waren helemaal dol op er na de vorige uitzending dus zodra het over psychologie gaat is zij onze vaste gast en we hebben ook een p van de a tweede kamerlid maar luisteraars hij heeft niet alleen een warme aangename stem hij is gewoon een warme aardige persoonlijkheid hier is hij met het nieuws van donderdag 15 september 2011 om half 11 door meegens radio 1 het NOS journaal de werkloosheid is vorige maand verder gestegen. In augustus kwamen er 8000 werklozen bij, vooral in het onderwijs. In totaal zitten nu volgens het CBS 421.000 Nederlanders zonder baan. Vorige maand kwam het aantal werkzoekenden voor het eerst dit jaar boven de 400.000. De Zwitserse bank UBS heeft ontdekt dat een van zijn handelaren... een verlies heeft veroorzaakt van zo'n 2 miljard dollar. Daardoor komt UBS in het derde kwartaal mogelijk in de rode cijfers. De bank zegt dat de actie van de handelaar geen invloed heeft op het geld van klanten. Meer willen ze er niet over kwijt bij UBS. Israël heeft zijn ambassadeur en het personeel uit Jordanië teruggehaald. De regering zou bang zijn voor geweld tijdens een pro-Palestijnse demonstratie. Activisten hebben opgeroepen tot een grote betoging... vandaag bij de Israëlische ambassade in Amman... Vorige week werd de Israëlische ambassade in Cairo al aangevallen door een woedende menigte Egyptenaren. En de zedenpolitie doet onderzoek op een basisschool in Zoetermeer. De ouders van leerlingen van de onderbouw deden eerder deze week aangifte tegen de directeur en een lerares. Die zijn inmiddels op non-actief gezet. Er is niet bekendgemaakt wat de beschuldigingen precies inhouden daar in Zoetermeer. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is er een ongeluk gebeurd. Tussen het knopend Burgerveen en Zoete Woude rijndijk staat nog 10 kilometer. En wil je die file ontwijken, rijd dan om via de A44 langs Sassenheim in de richting van Den Haag. A4 naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmaden nog 7 kilometer. Dat is de kijkersfile. A12 Den Haag-Utrecht bij Gouda 3. En de A12 Arnhem-Utrecht 5 kilometer tussen Veenendaal en Maarsbergen. A20 naar Gouda voor het knooppunt Gouwen, ook 5 kilometer file. En op de N234 vanuit Soest naar Beeldhoven zijn ze bezig met een technisch onderzoek. Voor de aansluiting met de A27 is de weg dicht, want er is een ongeluk gebeurd. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. radication. Rem Soms snap ik het wel, soms snap ik het helemaal niet. We zijn al tientallen jaren bezig met de marktwerking in de zorg. De meerderheid der Nederlanders en de meerderheid in de Tweede Kamer en Eerste Kamer is voor die marktwer marktwerking in de zorg. Lagere kosten, beter werk, dat is volgens hen het gevolg van concurrentie. Toch zijn er in Nederland nog steeds door de overheid beschermde monopolisten. Ik noem man en paard, het Pieterbaancentrum in Utrecht. Het is het enige psychiatrische centrum in Nederland waar langdurige observaties plaatsvinden van personen die verdacht worden van ernstige misdrijven. Deze monopolist wordt door het ministerie van Justitie in stand gehouden. En waar het toe leidt weten we. Lange wachtlijsten, kritiek op rapportages van zowel rechters als advocaten. Bruin 1 heeft een VVD-minister van Veiligheid en een VVD-staatssecretaris van Justitie. Waarom regelen ze niet snel de marktwerking in het juridisch segment van de psychiatrie? Kom op VVD, consequent zijn. Maak ruimte voor concurrenten van het Pieterbaatcentrum. Centrum. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, voor alle duidelijkheid, deze uitzending gaat niet over de kwaliteit van het werk van het Pieter Baan Centrum. Het gaat over de vraag waarom er geen concurrentie mogelijk is in de advisering van rechters met betrekking tot de toerekeningsvatbaarheid van verdachten. We hebben het Pieter Pieterbaancentrum natuurlijk gevraagd om mee te doen. Die wilde wel, maar mochten niet van de VVD-staatssecretaris van Justitie, Fred Teven. U weet het, als Kamerlid willen ze allemaal openheid en transparantie. Maar zodra ze bestuurder worden, willen ze alles onder de pet houden. Goed gedaan, Fred Teven. Professor Corine de Ruiter, u bent onze favoriete psychologe. Waarin heeft het, uh, u bent hoogleraar in Maastricht en u bent heel ervaren op dit gebied. Dus kunt u me uitleggen waarin heeft het Pieterbaancentrum nou precies een monopolie? Het Pieter Baan Centrum is, is, is onderdeel van het NIFP. Dat is het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie. Uh, zij doen inderdaad uh, alleen als enige die zeven maanden observatieperiode van mensen die verdachten zijn. Weken of maanden? Zeven maanden. Weken. Zeg ja, maar. Maanden? maanden. Ja, oh, zeven weken. Ja. Ja, het, lijkt, het lijkt voor mijn uh, idee lijkt het heel erg lang. Ik denk ook niet dat je zeven weken nodig hebt. Om, oh, zo kort te kunnen. Ja, dat kan echt wel korter. Ik denk dat zeven weken. U moet weten: uh, het Pieter Centrum doet 250 van dat soort onderzoeken per jaar. De meeste van die onderzoeken, want in totaal zijn het er bijna uh, 6000. De meeste worden gewoon door ambulante rapporteurs gedaan. Dus Ambulante zijn mensen die langskomen? Die gaan naar de gevangenis om mensen te uh, daar. Te onderzoeken, te spreken, psychologisch te testen. Dus het Pieter Baancentrum doet maar een klein deel. En uh, de vraag is: ja, die ambulante rapporteurs kunnen het ook in, uh, in een aantal uren. Uh, dus dan moet je denken aan ja, 20, 30, 40 uur. En waarom moet het Pieter Baancentrum dan opeens 7 weken uh, de okay, tijd hebben? Maar krijgen? ze hebben als enige dat ze 7 weken observeren. Ja. Dat zit iemand dus bij hun intern. Ja. Uh, is dat observeren dat er 24 uur een camera op hem staat? Nee, nee. nee. nee ze zijn, uh, het is een gevangenis, het Pieter Baancentrum, met een speciale opdracht, namelijk die psychiatrische observatie. En mensen zitten dus ja op cel. Maar ze hebben wel ook een leefgroep. Dus ze zitten meer in een groep dan zeg maar, dat ze op hun cel zitten. Ze krijgen ook uh, allerlei activiteiten aangeboden, zoals sporten, werken. En ze hebben natuurlijk uitgebreide ja, psychologisch en psychiatrisch onderzoek waar ze aan moeten meedoen. En de Pieter Baancentrum heeft een monopolie op die observatie van C en het maken van een rapport. Ja, nou ja, niet helemaal. Het kan ook in een ander psychiatrisch ziekenhuis in principe plaatsvinden, maar dat gebeurt in de praktijk heel erg weinig. Oké, okay, maar als nu een verdachte het niet eens is met de aanbeveling van het Pieter Baan Centrum, dan kunnen ze een contra-expertise aanvragen: een second opinion. Ja. Uh, bij wie wordt die dan gedaan? Nou, die wordt dan uh, meestal door de advocaat aangevraagd, inderdaad, als, uh, als de verdachte en de advocaat het niet mee eens zijn. En dat kan, ja, in principe ben je dan uh, vrij om wie dan ook maar te vragen. Dus iedere psycholoog, psychiater in Nederland zou in principe benaderd kunnen worden. Maar je ziet wel steeds meer, uh, ja, dat het toch een beperkt groepje is, beperkte, ja, beperkte groep. Psychiaters, psycholoog die dat doen. En onder andere dus, maar ik wil niet voor eigen parochie preken. Maar in Maastricht hebben wij een Maastrichts forensisch instituut. Uh, wat geleerd is aan de universiteit. Maar wel onafhankelijk daarvan is. Het is een aparte BV. En wij doen ook aan dat soort dienstverlening. En de rechter die neemt soms dat advies over die second opinion. Of de contra-expertise. En, en, en legt dan iets anders op dan het Pieter Baan Centrum had gehad. Ja, dat kan. De rechter is onafhankelijk. Dus die... Dus die rechter accepteert de mening van een ander dan het Pieter Baancentrum. Dat kan. Ja, de rechter. De rechter moet natuurlijk ja, overtuigd worden. Uh, ja. En als, als de rechter, uh, ja, dat andere rapport, of het Pieter Baanrapport, maakt verder niet uit. De rechter, het is aan de rechter om dat te besluiten. En u doet het in Maastricht in drie weken en niet in zeven weken. Uh, nou, wij hebben, geen, uh, wij hebben geen opname mogelijkheid. Oh, nee. Dus wij doen het altijd. Ambulant. We gaan dan euh, naar de gevangenissen door heel Nederland euh, en daar onderzoeken we mensen then, ja. dan en vaak spreken we ook met, uh, ja, je moet niet alleen de verdachte spreken, maar ook mensen uit, uit de omgeving, dus uh, de ouders, de partner, dat soort mensen spreken we ook. Dus uw contra-expertise is goedkoper dan de oorspronkelijke, <mul achter großes> uh. Uh, uh, het oorspronkelijke rapport van het Pieterbaan Centrum? Ja, in vergelijking met het Pieter Baancentrum is. Maar iedere ambulante rapportage, zoals we dat noemen, is goedkoper dan een Pieter Baan rapportage. Maar als de rechter nou contra-expertise accepteert, waarom kunnen ze in eerste instantie niet gaan naar een andere psycholoog dan het Pieter Baancentrum? Ja, dat, en dat, dat ben ik wel met u eens. Ik vind eigenlijk sowieso uh, het heel vreemd. Daar heb ik me altijd al over verbaasd dat het Pieter Baancentrum uh, ja, onder justitie valt. Uh, Kijk, je wilt eigenlijk als rechter, als onafhankelijke rechter, lijkt mij ook onafhankelijke deskundigen hebben. Dus totaal onafhankelijk, die ja. geen binding hebben, die helemaal onafhankelijk kunnen opereren. En uh, dus eigenlijk zou je willen dat, en zo is het ook in veel Anglo-Saxische landen, daar zou dit niet kunnen. Dat, dat nee. zou men niet accepteren dat, een, dat een, uh, een deskundige in dienst is van hetzelfde bedrijf uh, als die de opdracht geeft, eigenlijk, ja. tot het onderzoek. Maar ja. voor alle duidelijkheid, uh, die, die, die hele marktwerk in de zorg, die is bijna op Overal aan de gang. Je, je merkt het. Uh, bijvoorbeeld, nierdialyse dialyses, om een voorbeeld te geven. Moest je vroeger maar bij één ziekenhuis. Er zijn nu tal van dialysecentra en het blijkt dat het sneller gaat, dat het goedkoper is, dat de kosten ja. omlaag gaan. Ja. Nou, nu snap ik dus niet, maar misschien weet u het beter hoe het kan. Bruin 1, dat is VVD. Hè? Uh, uh, hoe kan het dat die dus niet die marktwerking die ze zo bepleiten hier. Uh, ja, nog niet. Er zijn wel. Uh, er worden wel. Ja, er zijn wel geluiden in die richting. Uh, een tijd geleden is. Uh, een Tweede Kamerlid van de VVD. is ook bij ons in Maastricht uh, komen kijken hoe wij werken. En. Uh, en hij was, uh, dat was Art van de Stuur en die was enthousiast. Maar eerlijk gezegd heb ik er daarna niet echt veel meer uh, van We gehoord. We hebben hem gevraagd om vandaag in de uitzending te komen. Uh, hij kon of wilde niet, want het was niet Pieter Baan en dat was niet zijn portefeuille. Dus uh, dat was een beetje moeilijk. Luisteraars, um, als u wilt bellen kunt u uh, bellen, 0800-1121, mailen naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. U hebt professor De Ruiter gehoord. We gaan zo ook praten met Lia Bouwmeester, Tweede Kamerlid, maar we gaan het even laten bezinken. Mevrouw Lea Bouwmeester, PvdA Tweede Kamerlid. Goedemorgen. Goedemorgen. U hebt mee kunnen luisteren. U hebt verstand van zorg. Um, waarom is er nog steeds... ...want de PvdA heeft ook de afgelopen jaren heel veel geregeerd... ...waarom is er nog steeds geen vrije concurrentie... ...als het gaat om het werk wat het Centrum doet? Ik heb geen idee. Ik erger me de mateloos aan. En wat ons betreft komen er gewoon meerdere aanbieders bij... ...omdat de kwaliteit omhoog gaat en de kosten naar beneden. Ja. De, mevrouw Bouwmeester, weet u, ik, ik weet niet wat er is... maar P. van Naars, die bij mij in de uitzending komen... die praten ineens heel goed en duidelijk. Maar waarom is het nog niet gebeurd? Nou ja, we hebben het eerder hebben we het besproken in de Tweede Kamer. Het toenmalige Kamerlid Fred Teven was ook helemaal voor. Hij moet nu toestemming geven dat er meerdere aanbieders op de markt komen. Maar dat heeft hij nog niet gedaan. Dus blijkbaar is er iets op het ministerie waardoor ze denken... oh jee, uh, ik durf het niet... Ik weet niet wat het is, uh, maar het is natuurlijk een beetje lap om eerst te zeggen we doen het wel en vervolgens nooit meer wat van je te laten horen. En ook niet in de publiciteit willen komen omdat je bang bent voor dit soort moeilijke vragen. Precies. Uh, maar hoe, hoe zouden we het moeten aanpakken? Want ik, ik snap niet dat als iedereen het erover eens is, dat het niet gebeurt. Ja, wat wij in ieder geval gaan doen, we gaan binnenkort de begroting justitie behandelen. Dan gaan we het helemaal hebben over van alles, de gevangenissen, de, de observaties, forensisch onderzoek, noem het maar op. En dan gaan we ook zeggen, voor ons staat centraal het verhogen van de kwaliteit. En als het met meerdere aanbieders kan, wat gewoon zo is, dan kunnen we gewoon zeggen, dat moet je dus doen. En dan gaan we gewoon een motie indienen. En dan zullen alle Kamerleden die eerder ook voor waren, er nu ook gewoon voor gaan moeten stemmen. Wanneer is de behandeling van de begroting justitie? Begin november. Oké, okay, dan beloof ik u één ding. Dan komen we dan weer in de uitzending. Want dit vind ik um, um, erg, uh, ja, erg raar. Ik ga wat dingen voorlezen. U kunt beter reageren. Tjarek Reiningen zegt... het Pieterbaancentrum vervult een belangrijke functie... in ons rechtstelsel en daarmee voor onze veiligheid. De vraag is of die veiligheid gediend is met concurrentie. Mevrouw de Ruiten. Ja, absoluut. Uh, ik zie dat uh, ja, als, je, als je concurrentie krijgt, dan, dan, dan moet de lat hoger. En uh, het is nu zo dat, kijk, als je bij het Pieter Baancentrum werkt... daar heb je gewoon uh, een baan, uh, daar werk je. En er wordt eigenlijk niet... Ja, je, wordt, je hebt natuurlijk wel interne controle... maar het is niet zo dat je continu ja, op, je, op je tenen moet lopen... omdat je uh, vanuit de markt uh, moet zorgen dat je business binnenkrijgt. Ja, dus oké. Okay. John Conrad zegt mevrouw... Uh bouwmeester, dat de geziende wachtsystemen... bij het Pieterbaancentrum, hij meerdere centra wil. Um, bent u ook een voorstander van... want die mensen moeten ergens opgesloten zitten. Hoe, wil, hoe, hoe ziet u het voor u? Hoe wilt u het uitvoeren? Ja, wat wij natuurlijk het belangrijkste vinden... is dat, dat de kwaliteit gewaarborgd is. Want als je goed onderzocht wordt en er ligt een goed rapport... dan kan de rechter ook een, een goed besluit nemen. Dat is één. Als je meerdere aanbieders hebt, dan gaan ze concurreren op de kwaliteit als je tenminste wel scherpe regels stelt. Want het wordt niet één ja. groot feest van vrijheid, blijheid... en iedereen mag even een onderzoekje doen. Oh. Dat niet. Maar wat je nu bijvoorbeeld ziet, um, is dat er wachtlijsten zijn... dat mensen onderzocht moeten worden in het Pieterbaancentrum... Um, en dat het niet lukt. Ja, dat is gewoon niet goed. En dat is gewoon een kwestie van meer personeel aanstellen. Want hoe sneller je mensen kunt onderzoeken... hoe sneller ze op de goede plek in de gevangenis uh, terechtkomen... en dat is voor ons allemaal beter... En uiteindelijk ook goedkoper. Maar mevrouw Bouwmeester, nu snap ik iets niet. Want uh, staatssecretaris uh, Fred Teven heeft een brief geschreven aan de Kamer... dat hij extra freelance psychiaters binnenhaalt om die wachttijden terug te dringen. Maar dan zou je ook denken, wat is die mensen hun expertise? Nou, Ik neem aan dat uh, mensen goed gescreend worden voordat ze forensisch onderzoek gaan doen. Voordat ze forensische observaties gaan doen. Uh, de, de, de, zo, niet zomaar iedereen mag daar naar binnen komen. Maar het geeft tegelijkertijd ook aan dat je meer ruimte laat voor. Um... Ja. Ja, nou een soort van uh, marktwerking. Het is niet helemaal marktwerking, want marktwerking is vrijheid, blijheid, daar zijn we natuurlijk niet voor. Maar het zijn mensen die zijn niet in overheidsdienst bij het Pieterbaancentrum. Dus blijkbaar ja. kan het wel. Nou, dan zeggen wij, uh, breid dat gewoon uit en laat ze maar op de inhoud uh, en op de kwaliteit met elkaar concurreren. Ja. ja, en als dat dan betekent dat er bij wijze van spreken een nieuw instituut is die goedkoper en beter is, ja, dan heeft het Pieterbaancentrum pech. Dan moet je maar beter je best doen. Ja, uh, het Pieterbaancentrum bak, uh... krijgt meer klanten, dat is ook goed. Ja. Um, maar je kunt niet zeggen, we doen het niet. Ja, Jan Bakkers uh, zegt dat het tweede Centrum niet goed is. Uit concurrentieoverweging Al een stap verder. En we privatiseren de rechtspraak. Uh, uh, uh, en hij, hij, hij vindt dat geen goede um, um, richting waar we uitgaan. Maar voor de duidelijkheid mevrouw Bouwmeester. Um, wat u dus bepleit en waar ik een warm voorstander van ben. Is dat je zegt als er meerdere mensen een product aanbieden. Dan zou je kunnen gaan kijken bijvoorbeeld in wat kost het. En je kan de degelijkheid van die rapporten. Kan iedereen toetsen? Precies. Als je, je kunt best meerdere spelers op de markt toelaten. Alleen dan moet je strenge regels hebben. En er moet goed op toe worden gezien. Dan is er geen probleem. Maar wat is er nou misgegaan in bijvoorbeeld de zorg? Uh, daar is het vrijheid, blijheid. En daar is één... In bepaalde instellingen zijn er gewoon grote graaiers aan de slag gegaan. Dat willen we niet. Maar als nee. je dat goed regelt in de Forensisch onderzoek... dan kun je dat gewoon doen. Dan is er geen probleem. Oké, okay, en dan heb je nog altijd mensen als mevrouw De Reuter... die van met haar integriteit en haar reputatie... Hè, u wil niet dat grabbel gooien voor, door uh, een flut onderzoekje te draaien, toch? Ja, nee, absoluut niet. Nee, want anders heeft u voor niemand al zoveel jaren gewerkt. Nee, maar ik, ik doe ook ik, ik doe dit soort rapporten. Ik, ik doe contra-expertises. En ja, het is aan de rechter om te besluiten of, of, die, of die overtuigend zijn. Ja, maar u, u, behalve de rechter, u weet, u heeft een aantal onderzoeken die u moet doen. U weet dat u geen lariekoek opschrijft. U weet dat als het rapport morgen op internet verschijnt, dat u erachter kan staan. Want... Ja, het zal nooit op internet verschijnen, maar ja. uh, ik moet er absoluut... Met het lekken tegenwoordig, mevrouw de Ruiter, weet u het nooit. Hè? Het hacken en het lekken, u moet oppassen. Dus, maar u zou, als het verschijnt... Weet u, ik heb geen flut afgeleverd. Nee, absoluut niet. Ja, daar nou, denk ik het. Ik heb Peter aan de telefoon. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Prem. Hi, zeg het maar. Prem, eh, ik zit eigenlijk met, uh, met het volgende: mm -hmm. uh, we praten constant over marktwerking. Mm -hmm. Um, als we kijken naar de gewone zorg, hoe dat gewerkt heeft... dan heb ik niet de indruk dat, uh, dat de zorg daardoor goedkoper is uh, geworden. Nou, um, Peter, ik, er zijn feiten gepubliceerd. Uh, uh, uh, en als je kijkt naar bijvoorbeeld een aantal behandelingen in ziekenhuizen... en uh, de huisartsen, dan is het goedkoper geworden, hoor. Dat is ja, gewoon feitelijk heb ik, zo, Peter. Heb ik niet, ja, maar, indruk heb ik niet je indruk is geworden. geen feit, Peter. We moeten over nee, feiten maar praten. Als ik, als ik alleen nog al kijk naar uh, de, de prijzen zoals medicijnen omhoog zijn uh, gegaan. Uh, ik denk juist dat als er een, een goede, controlerende hand in blijft... Uh, dat dan is, kan dat het ook het, zo zijn dat Peter, de prijzen dat naar beneden was, gaan. Peter, dat was Oost-Europa. Het heeft gebleken niet te werken. Dat zijn uh, ja, uh, uh, uh, Oost-Duitse taferelen werk, niet kapitalisme. Ja, ik, ik, nee, ik denk, ik denk dat het op uh, bepaalde zaken... Dat het heel goed kan werken. Omdat dat uh, uh, vaak ook zaken zijn uh, waar mensen moeten zitten die er verstand van hebben. Oké, okay, dat is wel van belang. Mensen verstand. Dankjewel voor de bellen. Mevrouw de Ruiter, ik kreeg uh, van Nimke dat zeven weken bij weigerende verdachten niet uh, uh, te lang is. Nou, de echte weigeraars, de mensen die dus helemaal niet mee willen werken aan het psychologisch en psychiatrisch deel van het onderzoek, die, uh, die worden ook niet zeven weken meer gehouden. Vroeger was dat wel, bleef men eigenlijk proberen om iemand uh, toch te motiveren. Maar uh, tegenwoordig worden die mensen soms al na drie weken weer teruggestuurd naar uh, de gevangenis. Hoe lang zit Robert M. er al? Maanden volgens mij? Nou, dat denk ik niet hoor. Ik denk niet dat hij... Uh... Oh, dus, als wij, dus dan, dan, dan wordt hij teruggestuurd en dan komt hij dan weer terug of zo. Maar ze blijven niet aan ingesloten? Nee, ze blijven niet altijd. Soms wel. Soms blijft men het proberen, zeg maar. Maar in sommige gevallen zegt men ook van... nou, na drie, vier weken, dit gaat niet werken. Uh, we stoppen ermee. Ik, u, luisteraars, mevrouw De Reuter, we zitten bij de Rijnport in Arnhem... want ze heeft allerlei studenten uh, vandaag hier voor een cursus... en die komen. ook, zit ook in de bus. U werkt bij een psychiatrische penitentiaire kliniek, hè? Daar werk ik. Ja, en dat is dus als mensen in de gevangenis door, door in de dolle gaan... dan komen ze bij u terecht. Zo is het, ja. ja. En werken jullie nou alleen met mensen die... Uh, de psychologen en psychiater die daar zijn... zijn die allemaal in vaste dienst? Of zijn het ook ambulante mensen die dan bij u langskomen indien nodig? Nee, wij werken in vaste dienst. En onze taak is dan ook niet om een bijdrage te leveren... aan die rapportages waar het nu over gaat. En, en wat, wat, wat is dan uw, uw taak specifiek? Uh, wij bieden alleen zorg tijdens detentie, dus alleen voor het verloop van die detentie daar gaat het om. En dat zijn voor de duidelijkheid mensen die geen TBS verklaring hebben, maar mensen die gewone zeg maar gevangenisstraf hebben. Ze kunnen allerlei soorten straffen hebben of nog geen straf, maar het gaat dus om hun verblijf tijdens detentie op onze afdeling. Oké, okay, en als u nou deze discussie hoort, ik noem u naam nou met opzet niet zodat u lekker anoniem kunt blijven. Wilt u nou bent u nou een voorstander van dat er concurrentie komt of zegt u nee, prem niet doen? Nou, ik val onder diezelfde minister die het Pieterbaancentrum geen toestemming heeft gegeven. Dus ik denk dat ik me er dan ook maar niet over uitlaat. Censuur, kom op, dit is Nederland, vrijheid van meningsuiting. Ja, maar die censuur die is, die is er bij ons en uh, ik ben daar in dienst gegaan. Dus ik heb me daar ook uh, beloofd om me daaraan te houden en dat ga ik dus ook doen. Nou, dat zal ik verder. Wie hier is niet in dienst van justitie, die wel in de psychiatrie of psychologie. U, uh, uh, wat vindt u ervan? Nou, trouwens, hoe lang doet u dit werk al? Al vrij lang, heel veel jaren al. Ik, ik heb in een TBS-klinieke gewerkt en ik werk nu op een ambulante poli... waar euh, nou ja, geen detentie mensen die vrij zijn en die voor behandeling komen. Okay, en bent u nou een voorstander van dat er concurrentie komt voor het centrum Of zeg je, Prim, je hebt er geen verstand van, niet doen? Ik ben er voorstander van. Waarom? Um, nou, de, de concurrentie, concurrentie... kwaliteitsverbetering, betere rapportage... Oké, okay, kijk, is er iemand hier er tegen? Want luister naar is for professionals. Even kijken, jullie hoeven niet bang te zijn voor mevrouw De Ruiter. Als u tegen bent, regel ik wel dat u extra cijfers krijgt. mee. dus u bent allemaal wel voor die, uh, behalve de persoon die in dienst is van justitie, die tellen we niet mee. Mevrouw De Ruiter, wat ik niet snap, ik ben teruggegaan in de research. Al eind jaren negentig hoor je mensen praten dat er concurrentie moet zijn voor het Pieterbaancentrum. 2004 is de hele discussie weer opgerakeld, vorig jaar weer. Het lijkt alsof het Pieterbaancentrum een onaantastbaar een monopolist is waar het maar niet het, het lukt. Maar niet hebt u enig idee hoe dat komt? Ja, ik, ik, ik, ik schrijf het toe aan de angst bij justitie. Ik denk dat het ministerie echt bang is om de controle los te laten over dit veld. Het is natuurlijk de forensische psychiatrie, is een. Uh, ja, is een veld waar wel eens wat loos is. Dus er gaat wel eens iets mis. En dan uh, nou ja, moet meteen de minister naar de Kamer. We hebben dat gehad bij al die TBS'ers... die op een gegeven moment gingen recidiveren in 2004, 2005. En ja, de angst, uh, denk ik, die regeert uh, toch wel bij dat ministerie. En ik vind het zelf eigenlijk erg jammer... want. Uh, het betekent ook dat, uh, ja, dat je een aantal ontwikkelingen die, die gaande zijn in de maatschappij en waar u ook op wijst, dus de, de kwaliteitsverbetering en, en marktwerking, dat je die, uh, ja, dat je die dus tegenhoudt als, als ministerie. En, uh, en ik denk dat het geen goede zaak is. En ik, ik vind, dus sowieso, voor mij is het ook meer toch iets principieels dat ik vind dat de mensen die rapporteren voor uh, de rechter, de rechter is onafhankelijk, dat ook die mensen uh, die rapporteren voor de rechtbank, onafhankelijk zijn... en niet gebonden zijn aan enige nou ja, ambtenaar of wat dan ook. Maar dat ze echt in vrijheid hun deskundige oordeel kunnen vellen. Mevrouw Bouwmeester, uh, al die jaren... Kijk, er is iets raars aan de hand. Toen Fred Teven in de oppositie zat... kwam hij ieder programma en de brulde hij... Al dit, alles wat u ook zegt. En dan wordt hij staatssecretaris en hij zijn ineens onbereikbaar en doet hij met niets meer mee. En de PvdA heeft ook geregeerd. Dus lopen we niet het risico dat als Bruin 1 straks valt en de PvdA in de regering komt... dat ik u volgend jaar bel en dan bent u of staatssecretaris of coalitiepartner. En dat u dan zegt, ja sorry Premier, kom niet in je uitzending. En dan gaat het weer op dezelfde voet voor met het Pieterbaancentrum. Nou, ik kan niet in de toekomst uh, verder vooruitkijken. Maar wat ik in ieder geval wel weet is dat uh, er wordt flink bezuinigd. We willen kosten besparen en we willen dat de kwaliteit omhoog gaat. En als je dat nou kunt bereiken door uh, meer aanbieders toe te staan... die onafhankelijk zijn, die hun werk goed doen. Waarom zou je dat dan niet doen? De staatssecretaris wil een onderzoek doen naar privatisering van gevangenissen. Waarom zou je dan niet hier gewoon aan de slag gaan? Dus wij gaan hem dat vragen. En als hij het niet wil doen, zullen wij ook een motie indienen om hem daartoe te dwingen. En als we daar een meerderheid voor krijgen, dan moet hij het gewoon doen. Dus in november is die begrotingsbehandeling. Dan zullen we hem de kritische vragen stellen... En vervolgens moet hij gewoon aan de slag. Dus dat is de eerste stap uh, die ik wil nemen. Oké, okay, en mevrouw Bobins, wij spreken af dat u uh, de centheid van Primetime altijd krijgt. Als u hierover wilt vertellen, dan maken we er een feuilleton van... dat we u regelmatig bellen om even de stand van zaken door te nemen. Vindt u dat een goede deal? Dat lijkt me een goed plan. Oké, okay. ik wil u hartstikke bedanken dat u aan de telefoon bent gekomen... en de volgende keer zit u in de bus. Mevrouw De Ruiter... Um, wat, wat ik dus niet snap is in die forensische psychologie... als je kijkt naar andere landen, u noemde de anglo landen al... dan zijn ze veel gemakkelijker in het loslaten... en in Nederland moet alles zo gecontroleerd. Mm -hmm. Hebben we hier nog steeds die Oost-Europese gedachten? Dat weet ik niet. De ik... overheid weet het beter en die vrije cowboys, daar moeten we bang van zijn... want commercie in de zorg, dat is een gevaar. Ja, ik, ik weet niet wat, wat de reden is. Ik, ik zie vooral ook, uh, denk ik ja dat het iets te maken heeft misschien met de, de kleinheid van Nederland een soort kleinschaligheid en nou, wij, wij kunnen het allemaal wel regelen zo onderling zeg maar en dat idee van de grote vrije wereld dat vinden veel Nederlands denken een beetje eng ja maar iedereen kent ook iedereen want kijk u neemt een risico door ja. nu dit te bepleiten op de ja. radio want morgen ziet u uw collega's die daar werkzaam ja. zijn ja. en dan ja, en die ken ik ook heel goed en die mag ik graag. Uh, ja. Ik heb goed contact met de directie van het Pieterbaan Centrum. Maar dit is wel mijn visie en ik vind het belangrijk. Kijk, ik geloof heel erg in dat je in de maatschappij... Uh, ja, dat maatschappelijk discours, discussie... dat het belangrijk is om verder te komen met elkaar. En dat je het soms niet met elkaar een, moet, eens bent, dat is prima. En in Nederland wordt het vaak door elkaar gehaald. Dan denken ze van, oh, die vrouw die, die heeft een mening. En, en dan, dan zetten, zetten, zetten, zetten mensen... Ja, ja, de ander weg zo van, nou ja, die mag ik niet of zo. toch ik denk van, nou, ik kan hele goede vrienden zijn met iemand... en het toch hartstikke oneens zijn. En dat is ook een beetje de anglo-saxische cultuur van het debaten. Dat je, dat je goeie, met goede vrienden een debat hebt... en toch totaal oneens bent en uiteindelijk verder komt. Ter verdediging van het Pieterbaan Centrum, nogmaals luisteraars... ze wilden heel graag meedoen, maar ze mochten niet van... Hartstikke leuk dat u er weer was. Komt u vaker, zou ik zeggen. Ah, u bent een wonderschone vrouw en ook nog intelligent. Dat zien we heel veel te weinig in onze maatschappij. Dus het was een eer en een genoegen. Ik dank alle luisteraars en alle deelnemers. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tulner, Rienaert, Jeroen Schaaphoch, Fatima Baja. Productie Hans Twint en Momo Sarou techniek, logistiek en transport, de hippe Wim de Ruiter, eindredactie en regie. de lieve, verstandige, zeer juridite, briljante meester in de rechten, Barbara van der Klis, een fantastisch mens zonder wie dit programma nooit zou kunnen. Zo meteen doorad daar aan Felix Meurs met de kids.fm, Primetime is een NTR-programma. Tot morgen, namaste, dag!